Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet gaat de klimaatdoelen niet halen als de stimuleringsmaatregelen voor elektrisch rijden zo sober blijven. Daarvoor waarschuwen onder meer de ANWB, BOVAG en de Rijvereniging. Over ruim twee jaar blijft er alleen een subsidie voor tweedehands elektrische auto's over. De belangenverenigingen wijzen naar de landen om ons heen waar de steun veel minder snel wordt afgebouwd. De opkomst van de elektrische auto in Nederland kwam mede door de goede overheidssteun, stellen ze. De Oekraïnse president Zelensky is in Rome. Hij zal daar spreken met president Mattarella en premier Meloni. En later vandaag gaat Zelensky ook nog naar Vaticaanstad... waar hij een ontmoeting zal hebben met paus Franciscus. Mogelijk reist Zelensky daarna nog door naar Duitsland. Dat bereidt een nieuwe wapenlevering voor aan Oekraïne. Het zal gaan om tientallen infanteriegevechtsvoertuigen... Leopard 1-tanks, luchtafweertanks en 200 drones. De Gouden Ganzenveer is dit jaar gewonnen door schrijver Jan Brokken. Hij krijgt de prijs voor zijn volledige oeuvre. Brokken schreef onder meer reisverslagen, romans, reportages en autobiografisch werk. De jury roemt vooral het werk van Brokken over consul Jan Zwartendijk, die in de Tweede Wereldoorlog duizenden Joden redde. En de Amerikaanse basketbalster Brittany Griner heeft voor het eerst weer een wedstrijd gespeeld. Ze zat bijna een jaar vast in Rusland omdat ze cannabisolie bij zich had toen ze er met het vliegtuig aankwam. De 32-jarige Amerikaanse werd vrijgelaten bij een gevangenenruil en tekende toen ze terugkwam een contract bij een basketbalclub uit Phoenix. En Griner is ook bezig met een boek over haar arrestatie en gevangenschap in Rusland.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 Maar juist zo vagebond als ik. Die kompas pas reuze Eens ze met zijn alveen jas, twee motten en tien matten kinderen. Een familie, moten, woont er in mijn jas. Ik laat ze refotten als een kleuterklas, Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle maag Ze vreeten mijn hele jas kapot omdat de moed toch leven moet, die lieve Charlotte en wat gebas, Met een doodje van moeder wonen in mijn jas.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 nog wil hij het beleven in storm en regen.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 Yeah. <laughs>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 Mijn varken gevuld met duiten, heb ik vandaag geslacht. Om kermis met haar te vieren, als het kan tot middernacht. Donia, Donia, driemaal in de rotte oh! Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret. Donia, Donia, driemaal in de rotte oh! Als ik mijn ogen open doe, lag jij me guitig toe.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 Io ciò che piaccia a me e quel che piaccia a me, mi cara carulina, anche a te piacerà e ti dirò cose, è il bacio dell'amor che fa sognare, sognare la notte il di mattina e il sera, il paradiso del piacere, io sogno sempre a te, mi cara carulina. Sempre a te, solo a te, t'ho detto già perché. Sempre a te, Sss, mia cara Carolina. Sempre a te, solo a te. T'ho detto già perché. Toe kom je con te noten di più vicin, mia cara Carolina. Scapricciati e lumie, Batte na casa. Se non vuoi in galera. Non bese ma bensì è la rosa. Si vota vegliagna gran cose. Tu si troppo Dietro stamattina sul tuo cuore, ci hai mettuta una panse, ma perché ce la mettuta? Se non sbaglio l'ho capito, tu vuoi dire bella fata che tu pensi sempre a me. Ah ah ah, ah che bella pansecchie tieni, che bella pansecchia hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua pansi, io ne tengo l'altra. Het was het Van Wood Quartet met de Madley van allemaal gouden oude klassiekers. En daarvoor hoorde u Body Sinclair met Body kom je buiten spelen. En de volgende formatie zijn de Limburgse zusjes. Het was een duo afkomstig uit de omgeving van Weert dat Smartlappen en Levensliederen zong. En actief was tussen 1957 en 1968.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 Vrede, een beetje liefde. Vrij.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 En in 1976 werd het gekoverd door Nederlands hoop in bange dagen op de LP Hoezo Jeugd Sentiment de spelbrekers brachten onder, onder meer nog de single Snipperdag uit. En in de jaren 70 werden de heren de managers van André van Duin. Waardoor hun eigen zangcarrière op een laag pitje werd gezet. En in 1975 hield het duo na 30 jaar op te bestaan. Katinka is hun grootste hit, maar uh, ik heb een andere plaat, iets minder bekend. 1,98 meter 98 lang. En ik denk dat uh, de man die de muziek elke week beschikbaar stelt, Kort Draaier, de week was hij nog jarig, die, uh, die redt het niet 1,98 Ik denk dat hij daar ver bovenuit komt. Ik denk toch een van de langste mannen hier in Zandvoort. U wordt de spelbrekers met 1,98 meter 98 lang. Jouw voor het eerst ontmoeten en jij me uit de hoogte groeten werd ik van jou hetzelfde ogenblik bang Want dat halve zomers groeten ben jij van hoofd tot aan je voeten Ook nog 1 meter achter en ben land. En dat vind ik wel bezwaarlijk want iedereen dag onbedaarlijk Geeft jou een arm dan lijkt het wel op ik Ben je toch, ik vind je al wel lief Al ben je nog steeds 1 meter 98 lang Toen jij laatst als een sportieve vrouw In het openluchtbad wal En je van de planken zweefduik in nam Heb je je daarbij zo uitgestrekt Plots was toen het zwembad overdekt Was 1 meter 98 lang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 Met een meisje in de manenschijn Ik heb maling aan gaan. Ik verlang slechts naar jou Doe zeg nou ja mijn schat, Dan worden we man en vrouw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 al je weer niet, dan zingen we samen dit lied: ik Heb maling aan geul, om gelukkig te zijn. Ik zing graag een weesje met een meisje in de maneschijn. Heb maling aan geul, ik verlang slechts naar jou. Toen zeg nou ja, schat. Worden we man en vrouw Ik Dat waren de Ramblers, maar ik heb maling aan geld tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Nu uurtjes kort, en uiteraard als u het gemist heeft. Op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Ik bedank nog eventjes kort voor het beschikbaar stellen van al deze mooie, oud holland van muziek. Uiteraard, ik ben er volgende week zondag weer vanaf 9 uur, hier op de lokale omroep CFM Zandvoort, met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u zometeen veel plezier met CFM Jazz en ik laat u achter met een zangduo uit Limburg, Helma Lambers en Gertrude. dat is haar zussen